11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Wat is het grote belang van 80 jaar Hans van Manen? We horen het zo. En kabinet Rutte 1 samengevat in het boek Ons past bescheidenheid. Nu het nieuws met Dorot Meegens. Waarssecretaris Zijlstra voelt er niets voor om topsporters een uitzonderingspositie te geven bij de nieuwe regeling voor langstudeerders. Onderwijsbestuurders hadden daarom gevraagd. Volgens hen loopt bijna iedere topsporter studievertraging op en is het daarom niet redelijk hun een boete te geven als ze langer over hun studie doen. Zijlstra vindt dat er niet te veel uitzonderingen op de regels moeten komen. Die is er nu wel voor mensen met een chronische ziekte en voor studenten die bestuurswerk doen. Zijlstra wijst erop dat sommige universiteiten en hogescholen al speciale regelingen hebben voor topsporters... en dat sporters ook sponsors kunnen zoeken die hen financieel kunnen ondersteunen. Het vermiste ex-PVV-statenlid Jos van Halscheffer is doodgevonden. Dat meldt de politie in Utrecht. Hij werd sinds maandag vermist. Zijn lichaam is gevonden in de bossen bij Utrecht. De politie gaat voorlopig niet uit van een misdrijf. Van Halscheffer legde zijn neer toen naar buiten kwam dat zijn echtgenote verdacht wordt van een miljoenenfraude. Ze zou vanuit haar advocatenkantoor brieven en beschikkingen van rechtbanken en de Raad van State hebben vervalst. Frans Geffer maakte formeel geen deel uit van het advocatenkantoor, maar was wel betrokken bij de bedrijfsvoering. Wetenschappers van het CERN instituut in Genève zeggen dat het vrijwel zeker is dat het Higgs-deeltje bestaat. Volgens de wetenschappers is er slechts een kans van 1 op een miljoen dat ze ernaast zitten. Bij de bekendmaking in Genève klonk een groot applaus in de zaal. We've seen this, we've seen this, we calculate this and we've ik by met dat we een nieuw boson hebben boson met een massa van 125.3 plus of minus 0.6 GeV op 4,9 standard deviations. De wetenschapper die het bestaan van het deeltje als eerste voorspelde, Peter Higgs, was als speciale gast in Genève aanwezig. Van het Hicks-deeltje, ook wel het Goddeeltje genoemd, wordt aangenomen dat het een van de bouwstenen is waaruit het heelal is opgebouwd. Zorgt ervoor dat alle andere deeltjes massa krijgen. De kunstcollectie van een erfgenaam van winkelketen V&D... heeft miljoenen euro's opgeleverd. De schilderijen zijn geveild bij Christie's in Londen. Man met halstuk van Rembrandt bracht het meeste op, ruim 10 miljoen euro. Wie het kunstwerk uit 1626 of 1627 heeft gekocht, is niet bekend. Het gezicht op Assendelft van Pieter Janszoon Saenredam is geveild voor ruim 4,6 miljoen euro. Kunstverzamelaars Pieter en Olga Dreesman... hebben hun verzameling van schilders uit de 17e eeuw van de hand gedaan... om nieuwe kunstwerken te kunnen kopen. Dan het weer nog vanmiddag zon, afgewisseld door wat wolkenvelden. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. En het wordt 24 tot 28 graden. Morgen in het hele land kans op stevige regen en onweersbuien. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Henglo richting Apeldoorn... staat tussen de afritten Marklo en Lochem drie kilometer. Bij de afrit Lochem staat een auto in brand en die blokkeert uit de rechte rijstrook. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Kent u de ouderen ombudsman?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 Ja, dat gaat, het is gaat een beetje in periodisch. In ieder geval Adage Hammerkler Twilight. Uh, for, uh, Daar gaan we het zo over pieces. hebben. Ja. Prachtig is die. Ik heb hem net nog bekeken op YouTube. Ja. Nu al is er een boek over het gedoogkabinet kabinet Rutte dat deze lente viel. Journalist Kim van Keeken liep het kabinet na op verrichtingen... maar ook op tegenvallende resultaten. Kim, goedemorgen. Kom je er nog in bij de mensen die je beschreven hebt in je boek? Absoluut. <lacht> dat is lekker duidelijk. Nu eerst naar Duitsland. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Want daar in Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland... is een gijzeling aan de gang waarbij schoten zijn gehoord. Er zijn berichten dat er één dode is gevallen. Correspondent Wouter Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand daar? Uh, het gaat blijkbaar om een woningontruiming... Uh, waarvan de huurder of de bewoner van die woning... Uh, meteen de drie mensen die zijn binnengekomen, gegijzeld heeft. Het zou bij die drie personen dan gaan om de deurwaarder... Uh, de man van de sleuteldienst, dus een technicus. En misschien zou de derde de nieuwe eigenaar kunnen zijn. Uh, hij wil zich blijkbaar verzetten tegen die ontruiming. Uh, en er is flink geschoten. Volgens de politie is er ook één doden gevallen. Dat zou dus waarschijnlijk een van die drie gegijzelde personen zijn. Maar dat is nog niet bekend, wie dat is. Het is nog niet bekend wie dat is, want men heeft nog geen contact met hem. Dus uh, het is ook niet duidelijk waar, hoe men dan weet dat er één dode is. Hij heeft zich blijkbaar nu intussen gebarricadeerd in de woning. En omdat het niet duidelijk is hoe zwaar hij bewapend is, zijn geruchten dat hij handgranaten in de woning zou hebben. Hij heeft de politie wel de beide omgeving afgezet. Ook de mensen uit de buurt geadviseerd om op flinke afstand te blijven. Maar proberen ze contact met hem op te nemen, maar dat is nog niet gelukt. Oké, okay, dus dat is, verder is er geen nieuws, neem ik aan. Zo Verder is er is geen nieuws, want alles nieuws komt meestal van de politie of van journalisten in de buurt. Maar die moeten natuurlijk ook op een veilige afstand staan. Als die man inderdaad handgranaten heeft, kun je daar maar beter niet dichtbij blijven. Goed, wij horen van jou als er meer nieuws is. Wouter Meijer, dankjewel.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 In ik ben juist bij de koningin geweest om uh, haar uh, als advies van de CDA-fractie uh, te geven met betrekking tot uh, de volgende stappen. En Ik heb namens uh, de CDA-fractie geadviseerd uh, om een informateur uh, aan te stellen van, uh, van VVD-huizen. Die uh, onderzoek moet doen naar de vorming van een, uh, van een coalitie die kan rekenen op, uh, op een parlementaire meerderheid. Ik heb daarbij ook aangegeven dat, uh, dat mijn partij... gelet op de verkiezingsuitslag uh, uh, grote bescheidenheid uh, past. Uh, wij zijn daarmee simpel gezegd dus op dit moment niet aan, uh, aan zet. Zei Maxime Verhagen na de verkiezingen in juni 2010... Ons past bescheidenheid, zei hij toen. Zijn CDA zou niet voorop lopen bij de kabinetsonderhandelingen... maar vier maanden later trad hij aan als minister in het kabinet Rutte. Ons past bescheidenheid is ook de titel van het boek van uh, Kim van Keeken, journalist. Werd gisteren gepresenteerd in Nieuwsport. Een uh, boek over het experiment Rutte 1. Uh, Kim, jij was erbij de afgelopen vijf jaar in Den Haag voor de Volkskrant. Ja. Uh, tegenwoordig niet meer voor de Volkskrant, maar je volgt het allemaal nog wel. Uh, uh, hoe was het om dit experiment mee te maken? Heel bijzonder. Ja, anders dan de jaren daarvoor? Ja, omdat normaal... Heb je oppositiepartijen, dus je, je zit in de regering of je zit niet in de regering. En nu mocht iedereen een beetje meedoen. Een beetje? En, een beetje. En sommigen wat meer dan de ander. En dat leverde echt uh, fantastische coalities op. Dus je <laughs> zit er echt bij te lachen. Hoor. Ja. Waar wie, de Koenders, wie, wie had ooit gedacht dat d zou onderhandelen met de Christenunie? Dat zijn aardsrivalen, dat is, dat is briljant. En dat is dankzij Rutte, zeg jij? Dat zou anders dat niet Dat is wel gebeurt. dankzij Rutte, ja. Ja, dat is, wel dat, is wel, Rutte. <laughs> dat is wel dankzij Rutte. Ja, want wat ja. niet dan? Nou, er is niet zo heel veel aan beleid terechtgekomen. Er moest bezuinigd worden, nog steeds. Er is 45 miljard kosten aan zorg dit jaar of volgend jaar. En er gebeurt gewoon niks aan. Dus het heeft dat groeit gewoon ando. allemaal door? Dat groeit gewoon door. Want kan je zeggen dat er in anderhalf jaar niets is gedaan, ook aan die bezuinigingen niet? Nou, weinig. De publieke omroep, dat is wel doorgegaan. Gaat het door? Ja, dat is allemaal goed al geregeld. Is het is niet controversieel. Uh? Nee, en die, en die <laughs> oh, nee, het is ook dat allemaal. Is uh, ja. Niet, niet alleen voor je eigen uh, poging breken. Nee, en helemaal thuis? niet maar zij zegt dat er niks gebeurd is. Nou, hier is het niet nou, wel, door wel doorgegaan. is wel wat gebeurd, maar niet de grote dingen zijn niet aangepakt die echt structureel nodig zijn om uh, he, orde op zaken. Was de leus van de VVD. Maar is dat uh. heel anders vergeleken met andere kabinetten? Nou, ja, nou, bij ons is het uh. ook de beiling gegaan, ja. Cultuur. De de cultuur. En die zijn ja. er dan ook doorgegaan. Ja, nou nog. Maar de BTW is weer teruggedraaid. Ja, de BTW alleen. Maar alle groepen, alle musea, alles is... Ja, maar de 18 miljard is niet gehaald. Nee, maar het, on, bij ons is toch wel de, de, de nek omgedraaid bij heel veel, heel veel uh, instituten. Ja, dus nou ja, goed. Voor, voor, op onderdelen is het dan wel uh, geslaagd, maar de hoofdlijn is niet gelukt, zeg jij. Nee. nee. nee. nee Want wat? 18, 18... miljard. Ja, Dat en hoeveel is het? Er is 3 miljard gerealiseerd, geloof ik? Zoiets denk ik, ja. Ja, ja. Had het gekund, kon dit experiment slagen... of zeg je het was eigenlijk vanaf het begin gedoemd te mislukken? Ik denk dat het gedoemd was om te mislukken... omdat uh, alleen de PVV de echte gedoger was. En ik denk als je een minderheidskabinet hebt... dan moet je misschien helemaal een minderheidskabinet vormen. Zodat ook iedereen ook wat ervoor terugkrijgt zichtbaar. Want wat? nu zat toch GroenLinks die Stuintekundus-missie. Dat vond hun achterban niet leuk. Maar ze hadden ook niks... Ja, ik weet niet wat we ervoor terug hebben gekregen, uiteindelijk. Terwijl je bij een normale coalitie, dan sluit je een compromis... en dan sluit je zo'n deal over Kunduz, maar dan kan je zeggen... dit hebben we ervoor gekregen. Ja, en dan ga je naar je achterban en dan zeg je... nou, kijk, we hebben windmolens. Ja. En Wilders was de enige die dat wel kon. Want die zei, ik teken voor die 18 miljard... en die kon een aantal maatregelen op tafel leggen... het terugdringen van het aantal immigranten... waarvan die zei van, kijk, hierom doen we het allemaal. Ja. Dat is ook allemaal niet gelukt. Ja. Dat is ook allemaal niet gelukt. Kan, kan Wil dus ook met niks naar de kiezer eigenlijk over de afgelopen anderhalf jaar? Ja, volgens mij heeft hij niet veel binnen, want volgens mij zijn zelfs de Animal cops afgeschaft. Zelfs de Animal Zelfs cops. de Animal, cops. Ja, de animal ja. ja, want dat was aanvankelijk geregeld, maar dat is ook weer door de Koenderscoalitie coalitie teruggedraaid. Ja, hij, hij wilde echt meer agenten, maar nou, die zijn er niet gekomen. net zoveel. Hij wilde immigratieregels, dat is niet gelukt in Europa. En hij wilde Animal Cops. En die zijn weer. Nou ja. Die worden weer gewone agenten. Eigenlijk schrijft u in het boek, is er maar één winnaar? De SGP. Ja. Dat nou, klinkt merkwaardig, dat moet je uitleggen. Nou, als er iemand voor hun achterban is opgekomen, is de SGP. Uh, ze hebben misschien veel dingen vertraagd ook. Hè? Uh, de, de, de godslastering. Het schrappen van het verbod daarop. Ja, dat, uh, dat, nou ja, dat is niet gebeurd. Nee. De weigeramtenaar mag nog steeds. Uh, er zijn wat landbouwsubsidies bijgekomen. Wat heel belangrijk is voor de achterban... Van de SGP. Ja. Ja, ik denk wel dat ze dat goed gespeeld hebben. Twee zetels. Ja. <laughs> ik bedoel, ja. En hoe kan dat? Hoe kon het, het zo ver komen dat zij zo'n positie kregen? Omdat ze meegaand waren. Ze waren ook wel welwillend naar dit kabinet. Ze zijn ook uh, wel rechts. En ik denk ook dat ze. Uh, ja, ik denk dat ze handig onderhandeld hebben. En maar steeds op een manier waarvan wij niet konden zien hoe dat ging. Want er waren geen afspraken, werd er steeds gezegd van beide kanten? Nee. nee. Hoe deden ze dat dan? Nou ja, op achterbanken van de auto's werden ze soms <lacht> gespot. <lacht> maar nee, dat is, dat is het grote geheim nog steeds. Het grote mysterie. Wat jij ook niet ontrafelt in je boek. Nee, ik ga ervan uit dat reformatorisch dagblad daarmee gaat. <lacht> ja, denk, ja. denk je dat Rutte zich... Ho, hoe zal hij zich hebben gevoeld? Omdat hij zich zo moest opstellen... of in ieder geval heeft opgesteld tegenover de SGP. Ik denk dat hij dat geen probleem vond... omdat Rutte is wel een allemansvriend. Maar de SGP staat natuurlijk ideologisch wel heel ver van hem af. Hij is gelovig volgens mij... Klopt. En hij is recht. Maar hij is ook heel erg liberaal. En dat is... De SGP niet. Dat nee. de SGP <laughs> nee, niet. Nee, hoor. Ja, het is een menukaart. <laughs> en jij denkt dat hij, dat hij... Want ik had het idee dat hij... Ja, goed, ze hadden, ze hadden de SGP nodig. Maar dat die diep is hard. Dat hij dacht... Oh, nee, dat, dit. dat, maar dat denk ik absoluut niet. Ik denk echt dat hij, uh, dat hij uh, echt ook wel bevriend... Hij was al bevriend met Kees van der Stij. Maar is hij dat niet met iedereen? Zijn ja, er... dat is die ook wel met iedereen, maar met hem ook. Want met uh, Halsema had hij ook een goede relatie, met Pechtold had hij een goede relatie. Daarom had hij aanvankelijk nog wel even zin in uh, Paars. Maar met Verhagen had hij inmiddels al een beetje stiekem afgesproken: van, als Paars mislukt, dan gaan wij samen verder. Ja, ik, Op dat... het moment dat Verhagen zei: Wij zijn zo bescheiden. Ja, is dat verwijtbaar, vind je? Nee. Nee, want iedereen ritselt. Zo, zo werkt de politiek. Hij dat ging onderhandelen werd... over Paars. Hij zegt steeds: Ik wilde dat echt, geloof je dat? Ja, dat geloof ik wel. En tegelijkertijd had hij wel een achterdeurtje. Ja. Maar ik vind dat ook wel slim. Je moet door. Het land ja. moet geregeerd vind, worden. Ik vind je hem goed, Rutte. Vind Ik hem goed. Ja, als politicus? Oeh. Ja, ik vind hem wel handig. Ja. Handig. Ja, want ja. wat je net allemaal beschrijft, ja, het, hij, lijkt mij heel, het lijkt mij heel moeilijk om, uh, om al die bal in de lucht te houden. Dat doet hij, dat doet hij wel goed. <laughs> met een biksma. Maar het maakt hem wel een beetje, een beetje onbetrouwbaar. Of hij lijkt wel een beetje echt een kameleon. Je kan ja. alle kanten op met hem. Ja. Maar dat is wel handig voor een premier, want die moet alle kanten op. Dat is waar. Ja. Maar of je idealen nou, als je echt VVD bent en je stemt voor je idealen, of dat nou helemaal eruit komt, er staan niet heel veel onthullingen in je boek. Nee. De grootste onthulling vond ik dat mevrouw Atsma op teletekst moest lezen dat haar man uh, staatssecretaris was geworden. Ja. Kwam dat hard aan in huis Atsma? Nee, dat dat, nee, ja, nee hoor. Zijn ze nog bij elkaar? Ja. Ze zijn nog bij elkaar. Maar hoezo kwam dat niet hard aan? Dat ze wisten dat hij toch nooit thuis was? Of, uh, hij was toch? Nee, als Kamerlid ben je er ook nooit. Hij had al, al zo'n fletje. Ik vind en, wel uh... dat je dit moet uitzoeken. Ik vind dit intrigerend, ja? dat dit zit, het huwelijk van Asma. Of dat nog... Uh... Ik, nou, ik, zou, ik vind ik het namelijk wel iet, iets wat curieus. Dat moet wat ik lezen curieus. op de tekst. Heb je haar gesproken? Nee, maar, maar het gaat zo snel. Je wordt dus gebeld door, door een minister. En die zegt, wil je staatssecretaris worden? En, nee, en hij je... zat op een terras en hij zei ja. En hij had wel gebeld, hoor, trouwens, naar zijn vrouw. Maar die was toen in gesprek. En toen was hij daarna vergeten. Om thuis te vertellen. Thuis <laughs> maar zij vond het wel goed. Zij vond het wel goed. Oh, dat wel, Ah oh, gelukkig. We hebben dus nu zo'n minderheidskabinet gehad. Uh, we denken allemaal dat het was een eenmalig experiment Maar dat is maar de vraag natuurlijk. Ja. Met zoveel kleine partijen uh, gaat het misschien wel weer gebeuren ja. Kan het goed functioneren, denk jij, na wat we de afgelopen jaren hebben gezien? Ja, als je geen vaste gedoger hebt. Dus echt, echt vrije kwestie. Ja, dan kan het werken. Ik denk het wel, dan ga je met elkaar in, in een discussie... en dan heb je in ieder geval niet die oorlog die van tevoren de dingen bepaald zijn. De, VVD, de, VVD, de, de PVV heeft alles geblokkeerd. Ja, ja want de, Rutte zei, ik kom met open handen naar de Kamer... Ja. maar dat kon hij niet waarmaken nee. meestal. En, de, en die lelijke blonde, die was natuurlijk sowieso bij iedereen gehaat. U bedoelt meneer Wilders? Ja. Ja, dan, dan, dan zo heet hij... Oh ja. <laughs> ja, maar Jij zegt, je moet eigenlijk uh, een echt minderheidskabinet maken. Maar ja, dan zit je met het probleem wat je net beschreef van GroenLinks... dat je wel iets binnensleept, namelijk Koendoes... maar niet tegen je achterban kan zeggen, dit hebben we ook. Ja, juist yes wel, want dan kan je onderhandelen. Ja. Nu was het voor GroenLinks natuurlijk best wel moeilijk om een kabinet... Hè, GroenLinks en Wilders zijn niet de beste maatjes. De achterban vindt het niet top dat, uh, dat GroenLinks onderhandelt met Wilders. En dat doe je dan niet, want je onderhandelt met minderheidskabinet. En je zorgt dat wat windmolens... Of nou ja. dat, dat, dat, ook, jij zegt, uh, ook met een minderheidskabinet moet dat kunnen? Ja, ja. juist met een minderheidskabinet. Ja, en verwacht je dat het er nog een keer van komt? Ik durf niks meer te zeggen. <laughs> nee, ik had ook nooit verwacht dat dit er zou komen. Zo. Toch? Ja, ik... nou ja, het ziet er heel lastig uit als je kijkt naar de verkiezingen qua coalities, Dus de kans is natuurlijk best groot. Ja, want het lijkt me ook een beetje gek om met zes partijen in een kabinet te zitten. Nee, ja, dat schiet ook niet op waarschijnlijk. Nee, dat lijkt me ook wel een Je bent in april vertrokken bij de Volkskrant. Is dit boekje Afscheid van de Binnenhof? Nee. Niet? nee, ik blijf er wel rondwandelen. Je gaat daar Als gewoon freelancer en, uh, andere dingen doen? Andere dingen doen. En weer een boek dan? Nee, de volgende wordt een roman. Oké, okay, dat is oh, misschien ik net zo spannend. Over Joop astma. Over astma. Of mevrouw nee. astma. Ja, precies. Ik kijk kijken eruit. <laughs> Dank. Jeroen Wieluit, die staat uh, zoals iedere dag uh, aan de start van de touretappe... tenminste op de plek daar waar hij vertrekt. Abbeviel, hoe is het daar Jeroen? Het is afgeladen vol met mensen. En uh, ik moet zeggen, de zoveelste afleveringen van de ochtenden van de tour. Het was wel erg ingewikkeld om bij die mensen te komen. Het is eigenlijk een van de meest onbekende delen van de tour: het verkeer er naartoe en het verkeer er weer vandaan. En dat kan af en toe een. Behoorlijke chaos zijn. Ik kwam over de A16, de snelweg van Boulogne-sur-Mer, en dan moet je bij uh, afrit 23 af, zo staat het in het boek, dan moet je naar de PPO, dat is de Passage Oblige. Die is door de Tour dan ingericht, staat een groot bord, hekken voor het gewone verkeer, en die gaan open voor de Bussen ook. Die bussen die heb ik eerst op de snelweg uh, zien rijden. Als een grote moederkloek met een stel kleine kuikens erachter. Kuikens met fietsen op het dak. En dan moeten ze ook weer door de poortjes van de tol. Kortom, het is nogal een gedoe. Koos Moerenhout bij de Rabobank uh, als attaché de pres tegenwoordig. Die chaos hebben jullie vanochtend niet beleefd. Want jullie sliepen gewoon in wielen. Ja, dat klopt. Dus dat was de, ja, de eerste keer deze Tour. En dat is altijd uh, lekker. Er scheelt ook een stukje rust, een stukje reizen natuurlijk vooraf. Uh, die jongens kunnen die, uh, ja, echt een uh, anderhalf uur van, tev van tevoren uh, komen ze op de fiets naar de start toe. En uh, ja, een uur daarvoor, dan staat onze bus daar al. Je hebt het wel. natuurlijk <laughs> ook wel eens meegemaakt. Dat Gehannes bij de Tolpoorten. Dan met z'n allen in een rij in de file voor de start. Gaan we dan wel op tijd komen? En dan kom je er toch op tijd. Ja, dat is een van de dingen waar ik nog steeds van sta te kijken. Ja, af en toe dan is het uh, niet helemaal reglementair wat we doen om er uiteindelijk te geraken. Want zeker de uh, eerste dagen rondom Lijken waren uh, er heel veel uh, wegen werken. Ja, dat was gewoon heel moeilijk om daar te komen. En uh, ja, dan hebben we toch wel een paar keer de vluchtstuk moeten pakken om, er, uh, om de files te omzeilen. Je kunt het beste in de rit zitten. Al is dat niet gebleken voor Maarten Tjalingi. Nee, nee, dat klopt. Kijk, uh, ja, Maarten zijn we helaas kwijtgeraakt uh, gisteren. Door zijn valpartij heeft zijn uh, heup gebroken, zijn linkerheup. En ja, die jongen zat natuurlijk in zak en as. En uh, ja, dat is ook een, uh, een serieuze tegenslag voor de van oh, Maarten is iemand, een echte teamplayer, altijd moraal, uh, altijd voorop lopen in de strijd. En uh, ja, altijd met het team in, in mind. En, uh, ja, dat is, dat is doodzonde dat je zo iemand moet missen. Hij is, uh, hij is gewoon ook enorm sterk, dus die is onverwoestbaar. Nog even heel kort naar Henny Kuiper, gastenrijder voor Rabobank. Jij maakt dat ook mee, hè, die chaos. En je bent toch weer op tijd gekomen. Jeroen, het is een prettig georganiseerde chaos. De Tour de France is een pollutionele uh, onderneming. Het klopt dat op, op de centimeter op de tijd. En uh, ze staat er nooit vijf minuten laat. Iedereen moet zich houden aan die onzichtbare hand, wat aangegeven door pijlen. En uh, ja, ik, het is een fantastisch evenement. En ik heb nog nooit iemand echt gestrest gezien hier. Iedereen uh, heeft het heel druk, maar alles klopt altijd. En uh, je houdt je vast aan dat wat je opgedragen wordt en dan loopt alles. En al die mensen hier die jullie staan te bekijken, vinden het prachtig. Dank jullie wel. Weer wat geleerd in de ochtenden. Ik wil Maarten nog even heel veel sterkte toe wensen en uh, goed herstel. Dank je wel. de groeten uit de toer. Ja, dat heeft hij vast gehoord in het ziekenhuis in Amersfoort. Jeroen Wielaert vanuit Abbeville. De Radio 1 Sportzomerbus. Met Prem Radication is vandaag bij de Padelbaan in Huizen. Als ik het tenminste goed uitspreek. Padel is een nieuwe sport dat haar slag probeert te slaan in Nederland. Prem, snap je al hoe het moet? Ja, en weet je wat ik heb gedaan tijdens Goedemorgen trouwens, ik dacht van luister ik kan hier gaan staan, maar ik ben vanochtend de baan opgegaan en uh, Maarten Hulshoff heeft van een heel lang ding iets heel leuks gemaakt, luister maar. Ik sta dus hier op die baan en dan uh, achter mijn glas, dit is als de bal tegen het glas gaat. En uh, Norbert hoe spelen we dit? Altijd richting je tegenstanders spelen. Oké, okay, staan. wie heb je? Gilbert. Gilbert en... Danny. Danny, en jullie spelen al vaker dit? Ja. Oké, okay, wij tegen Gilbert en Danny. Het is verder als tennis? Alles wat gebeurt voor jou is ja. tennis. We gelijk met tennis. En alles wat gebeurt achter jou is we gelijk met squash. Oké, okay, dus eigenlijk is, moet ik niet de bal in het veld krijgen... maar ik moet hem zo diep mogelijk krijgen dat ze hem niet kunnen raken. Ja, inderdaad. inderdaad. Okay. We gaan het proberen, luisteraars. Even kijken. Uh, Willemijn, let op, deze is voor jou. Oh, anderhands, mag je niet bovenhand serveren? Ja, ja. Nee, nee. Oh, je mag niet bovenhand serveren. Dus... Het klopt dus wat Marse vanochtend zegt: het is een sport voor slow tennis. Ja? Is die in of uit? Ja, die was in. Oké, dat is Ah, Oké, okay. ik dacht dus, ik wilde hem zo hoog mogelijk slaan om het glas te raken. Is dat slim? Nee. De bal moet ingetveeld op de grond stouten, de bal mag direct de glas niet raken. Oh, dus ik moet niet mikken op het glas. Luister, als dit is echt ingewikkeld, dus ik moet het eigenlijk spelen als tennis. Ja. Oké. Okay. Als tennis, kom op. Jullie mogen serveren. Kom, oh. kom Ja? die zelf Dat is al oh, het moet. Doen, Oh, wacht even. Ik maakte dus de fout dat ik hem tegen het glas sloeg. Ja. Maar dat moet ik niet doen. Ik moet iedere keer mikken in het veld. Ja. En de glas dat. mag ik gebruiken, als ik die bal niet kan redden, ja. kan ik hem tegen het glas meppen om over het net te gaan. Ja. Ja. Wat is er leuk aan deze sport? Voor mensen uh, die, die kunnen niet uh, racketsporten te spelen, is dat makkelijker te leren dan tennis. Voor mensen die willen op een competitieniveau spelen, biedt paddel meer mogelijkheden dan, dan tennis. Want je speelt niet in één richting, maar de bal komt vanuit meerdere richtingen. Ik, ik, zal, ik begin het begrijpen en luisteraars, dat record moet ik uitleggen. Het lijkt op zo'n ding waarmee u op het strand speelt. Alleen, waarvan is dit gemaakt? Het is uh, keblar, carbon, grafiet. Het is dus gewoon zachter, er zitten allerlei gaatjes erin. Ja. Waarom zitten die gaatjes erin? Voor de griep van de bal op de, op de racket, één. en twee... Anders kan, kan je de racket niet bewegen. Oké, okay, we hebben dus een spelen met tennisballen. Nou, nu ga ik het echt een beetje goed proberen te doen. Laten we spelen. Hij hoeft niet per se via het glas terug, hè. Je mag hem ook okay. gewoon naar het glas rechtdoor. Doordat de racket veel korter is, moet je anders dan bij tennis. Want dan mis ik die bal. Ik moet niet denken aan zijn de tennisser. Een gemiddeld tennisspeler geeft 30 tot 60 minuten nodig... om, om uh, te wennen aan de lengte van de, de paddelraker. Want ja. de, de padelracket is 20 centimeter korter dan, dan een tennisraker. Dus ik zit te veel te denken in tennistermen, daarom mis ik die bal. Sjoerd, jij doet beide. Ja. Hoeveel aanpassingen heb je nodig als je dit speelt en je gaat tennissen? Het is even wennen inderdaad dat het uh, de mix is van. Dus uh, wij tennissen zijn gewend om naar de bal uh, toe te gaan. Ja. En hier moet je soms wachten even dat die bal via het glas weer terugkomt. Dus dat je eigenlijk weer even wegstapt van het glas. Wat en, en wat Norberto zegt, het racket is veel korter. Dat is echt de grootste aanpassing. Ja, want ik, ik merk nu dat ik een heleboel bepaalde mis waarvan ik mezelf ja. voor de kop kan slaan. Ja. Een squash racket is ook anders dan deze. Een squash racket is ook langer, ja. Dat scheelt ook een centimeter of twintig. Dus het is wennen aan de lengte van de racket. Ja. En je moet dus zorgen dat je daardoor harder loopt, want je moet bij de bal zijn. Ja, je moet zeker bij de bal zijn inderdaad. En dat, dat is met name het, het moeilijke. Ook met smesje, ja. dat je ook de, die lengte van het racket echt mist. Oké, okay, ik loop even aan mijn twee tegenstanders. Speelden jullie hier voor tennis? Want ik zie dat je van een tennisschool bent, uh, Gilbert. Ja, ik ben tennisleraar. Wat is het, het, de charme hier van ten opzichte van tennis? Het is snel. Uh, je leert het snel. En uh, je speelt met z'n vieren. Dus sociaal is het erg leuk. En het is ja, heel dynamisch. En je wordt er ook nog erg moe van. Waar zal Ooster zijn vanochtend? Dit is slow tennis. Nee, echt niet. Echt niet. Het hangt qua intensiteit echt tussen gewoon tennis en tussen squash in. Oké. Okay. Uh, jij bent een beetje zwaar leven gebouwd, net zoals ik. Je bent net met mij aan het spelen, maar je beweegt als een hinde over de baan. Ja, ik heb altijd vroeger al heel veel gesport. Wat? Uh, heel veel vechtsporten. Ja? Ook recordsporten, gesquashed. En uh, ben eraan raak je aanraking gekomen met peddel, verliefd opgeraakt. Wat is het? Waarom ben je er verliefd op? Uh, het is intensiever als tennis, minder intensief als squash. Het is gewoon sociaal. Je speelt wat je vieren. Je hebt gewoon leuk contact met elkaar. Sjoerd, sure, wat kost dit me ongeveer als ik vanaf vandaag wil beginnen te paddelen? Dit kost je... Uh, wij vragen 16 euro voor een baan. Voor hoe lang? Voor een uurtje. Ja. Dus dat is 4 euro per persoon. Ja. En uh, nou, je hebt spullen nodig. Die kun je kopen. Bij ons of in de winkel. En, uh, wat kost zo'n record? Uh, nou, die records beginnen vanaf, uh, vanaf 70 euro ongeveer. Dank je. Zullen we nog spelen? Thijs, en wat dus het grappige is... Ik ga, jongens, ik kom de baan op niet slaan. Uh, ik heb het vanochtend uh, na deze reportage gedaan. Ik moet zeggen, ik moet mijn woorden terugtrekken. Het is ontzettend leuk om te doen het, het, het is echt, uh, u moet zich voorstellen luisteraars, als u tennist dan is het zo dat als de bal uitgaat je het uit kan laten gaan, sla je hem tegen het glas en dan krijg je ook een hand oog dus uh, ik, ik, ik, ik, ik vond het wel ontzettend leuk en Danny, wat grappig is, uh, jij bent vechtsporter geweest, je kan je hand niet eens omhoog bewegen en toch kan je dit vrij goed doen o kan je dat uitleggen? Nou, ik kan je niet uitleggen ik, uh, ik heb erop getraind, laat ik het zo zeggen ik ben beperkt. Ik heb een iets beperking in mijn elleboog, maar het belemmert me niet om deze sport te doen. Oké, okay, dus Thijs en willen mee. Ik zal zeggen. Ja, ik, het klinkt heel raar, ik weet niet of, of, of wat, wat voor reden daar ook. Maar ik vind het zelf. Ik hou niet van squashen Tennissen vind ik aardig. Maar ik vind dit echt stukken leuker. Dus uh, het probleem is alleen, ik woon in Amsterdam, er is geen peddelbaan in Amsterdam. Oh. Nee, ook niet, maar dat kan wel. Ja. Maar nu is er wezen dat de sport is leuk. In Zuid-Europa is. Padel drie keer groter dan tennis, al. Wist je dat? In Spanje hebben ze paddel gaat Willemeen klaagt, want Willemeen is... Ben je squash-liefhebber, Willemeen? Nee. Nee, nee, nee. Veel te inspannend. Even van zweten en zo. En Thijs is tennis, toch? Nee, tennis niet. Ik squash wel af en toe. Maar dit is wel vermoeiender dan tennis. Ik heb even op YouTube zitten zoeken hoe het precies eruit ziet. Maar volgens mij word je heel moe. Dus voor jou zou het heel goed zijn, Prem, als je het vaak doet. Ik heb, net uur, ik heb net een uurtje gesport. En weet je wat het leuke is, Thijs? Oh, ik ben soms zo blij met het werk wat ik doe. Want mijn andere bijdrage is straks om kwart voor twee. En deze heren die willen me allemaal bewijzen dat ik het snel kan leren. Dus ik ga lekker op kosten van de Nederlandse belastingbetalers... hier uh, squashen of peddelen. En dan ben ik straks een heleboel afgeslankt. Als je meer wil weten, welke website moet je naartoe? De website uh, ga je naar www.paddle.nl of ja. paddlecentrum.nl, ja. Uiteraard, waar we nu zijn... We zijn bij Coronel Sports in Huizen. Dus daar kan je ook al die informatie vinden. Hoe Oké, Padel schrijven P-A-D-E-L. En Thijs en Willemijn, vanmiddag is er een ranke, slanke, 4 kilo lichtere prim. Die hoeft daar verder niets te doen. En luisteraars, ik word ervoor betaald. Hoe gelukkig kan de niet zijn? Precies, we gaan je eraan houden, aan die 4 kilo. Dankjewel, je wel. Je hebt een Prem. Dankjewel. Nee. Niet ja, doen. Uh, Teddy Beerbeuk. Ja, ja, ja, ja. Zonde. Prem <laughs> heeft een nieuwe hobby. Um, twee minuten over half twaalf. Hier is het door Hans Het vermiste ex-PVV-statenlid in Utrecht. Jos van Halscheffer... geffer is doodgevonden in de bossen bij Utrecht. Hij werd sinds begin deze week vermist. Politie gaat niet uit van een misdrijf. Hans-Geffer legde zijn functie neer. toen hij buiten kwam dat zijn echtgenote verdacht wordt van een miljoenenfraude. PostNL wil compensatie voor de kosten die het bedrijf maakt om zes dagen per week de post te bezorgen. Het postbedrijf wil dat concurrerende postbedrijven die kosten deels vergoeden. PostNL is wettelijk verplicht om zes dagen in de week post te bezorgen. Maar het maakt steeds meer verlies op de bezorging. Een huisuitzetting in de Duitse Karlsruhe is uitgelopen op een gijzeling. Tijdens de uitzetting is geschoten. Er is één dode gevallen, zegt de politie. De man die zou worden uitgezet heeft drie mensen gegijzeld. De deurwaarder, een slotenmaker en de nieuwe huiseigenaar. En staatssecretaris Helstra voelt er niets voor om topsporters uit te zonderen... bij de nieuwe boeteregeling voor langstudeerders. Onderwijsbestuurders hadden daarom gevraagd. Ze zijn bang dat veel sporters de langstudeerboete moeten gaan betalen. Maar Helstra vindt dat er niet te veel uitzonderingen op de regels moeten komen. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Komend half uur What's in the Dance? Vriend en danser Hans Ebelaar over de jadige Hans van Manen. En de favoriete sportherinnering van Ari Koppelaar. Ook in uw favoriete sportmoment zijn wij geïnteresseerd. Die kunt u met ons delen op Radio1.nl. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar Radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Sorcelles, la scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Laten Hij is pas de elfde echtjarig, maar toch wordt choreograaf Hans van Manen vanavond al tijdens een groot danshalen door koningin Beatrix en honderden internationale gasten gefeliciteerd met zijn tachtigste verjaardag. Onder de aanwezigen een van zijn beste vrienden, die ook vele van zijn werken heeft gedanst, dat is namelijk Han Ebelaar. Nogmaals, goedemorgen. goedemorgen. Um, ik checkte net even Kim van Keken, journalisten, die ook nog aan tafel zit. Die heeft geen verstand van dans, Thijs ook niet. Nee, schat ik, schat ik zo in. Nee, daar had ik het al even met Thijs over voor de oh, ja. uitzending. Thijs ook niet, ik ook niet. Um, dus ik ben het enige hier. De tafel is aan u. Nee, legt u nou eens uit wat Hans van Manen. iedereen natuurlijk, iedereen kent de naam. Maar wat, als u zijn werk moet beschrijven aan, aan leken die hier aan tafel nou, zitten. Op. Uh, op het begin is het de, de allerbeste choreograaf die we ooit gehad hebben. Of die we nog hebben, laat ik het zo zeggen. Gelukkig, onlangs die 80 is. Hij is een choreograaf die origineel is. Die heel muzikaal is. En die. Uh, een enorme grote. verschijningheid van. De, van, de, van de muziekkeuzes maakt. Dus hij maakt ballet op, op straatgeluiden. Uh, uh, hij heeft een ballet gemaakt op, op John Cage. Maar ook net zo goed op Beethoven. Uh, uh, dus het is een enorme. enorme groot, grote wijde. wijde uh, wij keuze. De Mondriaans van de Dans, las ik. Ja, hij ook, omdat hij heel helder hij, hij werkt heel helder. Dus alle, alle, alle overbodige rommel van frutsels en fratsels, die gooit hij weg. En tegenwoordig zit dans vol met frutsels en fratsels. Maar bedoelt u dan aan kleding frutsels? Nee, nee, aan be bewegingen. De bewegingen moet essentieel zijn. En, en uh, het bijzondere van hem ook is dat hij, hij is de, de man die heel mooi een, een paradeur kan maken. Dus, dus de, de echte relatie tussen een man en een vrouw op het toneel, of, of, of twee mensen, die... Uh, kan, daar heeft hij een enorm groot talent voor om dat, dat virtuoos en, en, en, en heel indringend te creëren. En dat, dat zie je bijna tegenwoordig niet meer. Mensen een paladeu kunnen maken. Een paradeur dat is, ja, want ik ben echt totale leek in de dans. Dat maar dat een, is een, uh, een, als een man en vrouw samen dansen. Ja, of twee mannen, of twee vrouwen. Oké, okay, uh, maar ja. in ieder geval twee mensen, ja. ja. ja. U heeft uh, heel veel gedanst met uw vrouw, Alexandra ja. Radius, of danst u nog steeds met haar? Neem ik nee, aan? nee, we zijn opgehouden en dat hebben we niet meer gedaan. We dansen ook, al 22 jaar niet meer. ook niet zondagochtend thuis? Nee, nee, nee dat je? zit er niet in. Kan dat zonder, als je ouder bent? Nee, wij hebben extreem lang gedanst. Mijn vrouw tot 48 en ik tot 47. En uh, dan moet je de laatste jaren van je carrière al uh, na een week vakantie. Uh, dat is het maximum. Maar voor de lol kan het ook niet meer. Dat je nee, het professioneel ja. niet meer kan, dat snap je. Nee, ik, ik bedoel, je, uh, je, je kan dansen zoals iedereen kan dansen. Ja? Maar voor, ja, vakmatig absoluut niet. Nee, maar, maar voor de lol, zomaar af en toe. een lol, feestje nee, wel nee, nog wel. Nee, op een feestje zo'n beetje dansen, ja. Maar ja. dat heeft niks met het vak te maken. Nee, oké, okay, dat niet. En dan gaat iedereen naar u staan kijken natuurlijk. En ja, dan denken ze ook allemaal dat we geweldig kunnen dansen. Dat <laughs> ja. kunnen we dus helemaal okay. niet. Nee, want als, als u goed kan beletten, kunt u er ook gewoon dansen zoals nee, ik dans in het een, een Nee, helemaal niet. Dat is jammer. Ik zou bijvoorbeeld ontzettend leuk gevonden hebben om bijvoorbeeld tap te kunnen dansen of zo. Of een hele goede volkstrot of zo. Dat, dat, dat zou je toch kunnen leren nu? Ja. Dan moeten we echt op dansles. Dan zou je op dansles moeten. Dat, <laughs> dat ja. zou wel mooi zijn. Ja. U met Alexander Radius. Um, maar Hans van Maan heeft veel voor u geschreven. U ja. heeft veel van zijn balletten gedanst. Ja. Wat was uw hoogtepunt? Nou, we bij dansen... Vroeger heeft hij een paar hele mooie werken voor ons gemaakt. Bij het Nationaal Ballet later, in de jaren 70... heeft hij dus Twilight gemaakt. Dat was de ballet op John Cage. En mijn vrouw danst op hele hoge haken. Wie is John Cage? De John Cates' componist. Ja, oh ja en, uh, de wijn. Ja, nee, maar, hij gaat de, toch weg <laughs> thijs. Thijs de, weet er nog minder van de. Een van de allergrootste belangrijke hedendaagse componisten in Amerika. En, uh, en dat was een beetje gamelan achtige muziek. Het was met een geprepareerde piano. Dus dat zijn pianos waar, waar allerlei stukjes uh, papier en, en, en schroeven tussen de, tussen de noten gingen. Oh, en, dat, dat klinkt nu al heel raar in mijn hoofd. Ja, het, het was ook een, uh, toen hij het vertelde, dachten we, dacht we, die man is gek geworden dat hij dat wil doen. En het is een wereldsucces geworden. Dat hebben we overal in de wereld gedanst. En een vrouw op hele hoge hakken? Op hele hoge hakken. En oh. dan hadden ze die prachtige, gewoon, klassieke benen gewoon. En hij deed, eh, het deed academisch, academisch bewegingen. Maar het werden dus totaal andere bewegingen door die hoge hakken. En een... een, een, een... Iets wat u ook prachtig vond, als ik het goed heb begrepen, moet ik het even goed voor mijn neus hebben is de ja. Um, Adagio Hammerklavier. Hamer, ja, ja, even ja. een stukje van de muziek, is heel mooi. <tijd> het gaat erover. Ik heb hem uh, voor de uitzending heb ik hem op YouTube bekeken over hoe hoe langzaam je kan dansen. Ja. Dit stuk is de paradeur van ons. Waar we, waar we, heer, waar we slow motion bewegen. Uitrekken en in, ja. en in elkaar en om elkaar. En ja. Het uh, is een prachtig duet geworden. Het is een heel mooi ballet geworden. Maar dat vergt een enorme spierbeheers. Enorm, natuurlijk. ja. ja, ja. Het, is, ik heb het, net, het is fantastisch. Het is een soort... Uh, dierlijk vond ik het bijna. Ja, het, het, is ook heel, het is ook heel sensueel. Als je elkaar aanraakt en je, je zet iemand... De, de hoek om, dan, dan moet je dus langzaam moet langs je lichaam glijden om het weer, om het weer op, op de grond te krijgen. Je zet ja. iemand de hoek om. Ja, dus zo, zo werkt dat. Ja. Ja. Het is, daar kan ik niet anders vertellen. Maar... Ballet is natuurlijk, of dans is volgens mij moet het altijd sensueel zijn. Tenminste, dan, dan komt het over. Is dat. Um, nou, het dan... ligt aan hoe je hoe je sensualiteit uh, beschrijft. Hans, ik vind Hans en Baruiten. Uh, we hebben met erotiek te maken, omdat, omdat, omdat die, de, de choreografie die, die mensen kan aankijken. Er is altijd kijken. En kijken is natuurlijk de, de meest mooie vorm waar je zelf kan invullen wat je, wat je daarmee wilt. Er wordt tegenwoordig ongelooflijk quasi-sensueel gedanst. Maar ik denk dat quasi is een, ja, want er ontzettend veel lawaai en ontzettend veel gedoe is. Oh. En, uh, maar is dat dan uh, makkelijker met je eigen vrouw? Oh, dat maakt niks uit. Oh, dat maakt niet uit. Of wil nee, ik uh, je, iemand van de straat trekken? Nou, nee, nee, ik bedoel. Ik heb het natuurlijk over collega's dan. Als je met, met een collega, andere collega moet werken. Ja. Dan, ja, dan gaat er een professionele knop om. En uh, het, je bent iets respectvoller met een ander dan met je eigen vrouw. Ja. <laughs> als je dus uh, vaak. als je met elkaar uh, werkt en je moet dingen. Maken. Ja? Dan zeg je elkaar, meteen elkaar toch: hè, hè, op je. Staf fout. ben je een ander, ben je toch iets oh, Dus tegen mijn vrouw zat u wel een beetje te. Nou, wij konden zo behoorlijk uh, tekeer gaan. Ja. Het maakt niet uit of je iemand leuk vindt. Als je iemand stom vindt, kan je toch prachtig met hem kunnen dansen? Nou, nee, dat zit wel. En, uh, ik, dans, ik dans wel het liefst met mijn vrouw, omdat, omdat, die, omdat die makkelijk is om mee te werken. Die was geweldig uh, licht en meegaand. En, uh, en als je iemand hebt met 6, met, uh, met zes, zes kilo zwaarder. Dan uh, kwam het hart aan, aan de rug. <laughs> Even over de uh, maanden uh, uh, uh, zijn carrière. Um, hij maakte jazzballetten, tv-shows. Vroeger. Vroeger, ja. heel vroeger. Hij werkte met... Uh, ik heb nog in tv-shows gestaan met... met uh, maar zijn met... dat van die showballetten, moet ik me voorstellen? Nou, dat waren hele originele Jerry Robbins-achtige dingen. Het was niet showballetten. Ik durf niet meer te vragen wie dat nou weer is. Nou, Jerome Robbins is de grote choreograaf geweest van, van West Side Story. Ah, en, uh, en Hans, wij, wij, wij deden, Hans deed iedere maand bij, uh, wat je nou, hoe uh, heet die show nou van de uh, zangeres, geweest die uh. hey, verdomme. Ben Jager. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat had een heel nee. ander niveau. <laughs> en dan. Uh, hij had, had, had hele mooie mooie concepten altijd. Bijvoorbeeld hij maakte een, een, een ballet met en er waren de honderd stoelen die stonden in elkaar en da daar deden we dan iets mee. Of ja. we deden iets, met, iets met, uh, met zes foto's. En achter die foto's kwamen we vandaan en dan werd er een soort. Dus er was altijd een concept in de, in, in, voor zijn dans gemaakt. Het was geen showballet met veren in je achterste. En, uh, maar was... toen had Van Maanen al een eigen stijl. Want dan spreken we het over, ja. wat is dat, de jaren zestig, 60. 60, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe, hoe kan het dat hij zo'n zo unieke kijk op de dans heeft? Dat hij, dat zo uh, hij is vooral een uiterst muzikaal choreograaf. En hij, uh, door zijn muzikaliteit. En hij heeft, hij heeft een, een, een, een, een klassieke academische opleiding gehad vroeger bij de, bij de opera... Dus dat heeft je heel goed kunnen combineren. U zei in het begin van uh, iets van da da dat soort mensen zijn er niet meer. Z uh, uh, zijn er geen opvolgers van Van mij, Nou ja, ja, je hoopt natuurlijk wel. Dat het is een jonge generatie. En ik hoop dat de jonge generatie iets vaker kijkt naar de werken van Hans. Weet je, Hans heeft alles gedaan met video, met film. Met, uh, en dat is uh, jonge, jonge mensen die aan het werk gaan. Zijn soms vergeet die denken, oh die oude choreograaf. Oude maar dan is natuurlijk een oeuvre van 90 werk. Maar ja, u zegt, ik hoop het wel, dus ze zijn er niet, de opvolgers. Op dit moment van dat niveau, absoluut nee. niet. Nee. En waarom zegt u choreograaf in plaats van choreograaf? Choreograaf, choreograaf, choreograaf. Mag allebei? Ja. Er zijn heel veel dansprogramma's tegenwoordig op tv. Hè? So you ja. Think You Can Dance. Dat ja, ja. is natuurlijk een heel ander soort dans, maar goed. Nee, nee, dan het is ontzettend leuk dat dat gebeurt. Zit, zit daar dan, komt daar dan niet een opvolger uit, denkt u? Nou, het, het interessante van, van, van dat, dat soort programma's is. dat je ziet dat het gaat over ongelooflijk veel uh, lichamelijke emotie. Dat knalt altijd van de baas. Uh, ik vind het fantastisch. En, uh, ja. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Maar uh, die, uh, die werken die je ziet zijn altijd. Uh, de choreografie is altijd uh, door de. Het minst belangrijke van het stuk wat je ziet. Het gaat altijd dat over om... degene die de, de, de avond moet winnen. Ja, precies. Ja, dat, dus dat de is benen zo... gaan ja. hoger en ja. alles gaat dubbel en flapt en doet. En Kim zit knikken. Is, de choreografie ja. is, is, is niet essentieel. Dat, dat denken de choreografen wel die dat maken. Maar het gaat om, uiteindelijk is gewoon een wedstrijd. Ja. Ja. Vanavond, um, Gala in het muziektheater, negen hoogtepunten uit het werk ja. van Van Manen. Waar verheugt u zich het meest op? Nou, ik vind het altijd heerlijk dat we... dat. dat, dat, dat uh, uh, uh, God, stom nou. Zou ik u even dat, helpen? Dat, dat de Beethoven over gaat. Uh, Kro Krozevugel? Krozevugel. Even een momentje. 1971? Ja, 71. En het was heel bijzonder in die tijd dat, dat deze muziek gebruikt werd voor een ballet. Nou, het is een heel gewaagd en brutaal dat je zo'n beroemd stuk in dans vertaalt. Ik zie niet voor hoe hier op moet dansen. En, oh, dat is ongelooflijk prachtig. En dat heeft hij zo mooi gedaan. Ja. Dit gaat allemaal in cadenzen en op. En dat, groepen die. En het, en, en, er eindigt een adagio tussen, tussen vier koppels. Vrouwen zijn in nachtlening eigenlijk in een ondergoed. En, in, in een, en de mannen hebben op, dansen in een rock in het begin. En die gaat uit. Dat is een grote adage aan een grote centuur. En het is, met de muziek is het, is het ongelooflijk uh, emotioneel. Vanavond dus in een muziektheater. Dank u wel. Dag. Ah. Put a little love in your heart And the world will be a better place And the world will be a better place For you and me You just wait and see you. Another day goes by Still the children cry Put a little love in your heart If you want the world to you know We'll be right Een broodje met kaas wegwerken. Jackie De Shannon, put a little love in your heart. Een wilde staking in het openbaar vervoer in Den Haag. Er rijden geen bussen van het vervoersbedrijf HTM. En een deel van de trams rijdt ook niet. Harald Hameleers van HTM, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Hallo? Hallo, wat is er aan de hand? Ja. Er is een wilde staking uitgebroken. Een wilde actie door uh, buscheurs bij, bij HTM. En waarom? Waarom zijn ze aan het staken? Ja, ze, zijn, ze willen graag dat de, de aanbesteding die we onlangs gewonnen hebben, dat die wordt teruggedraaid. En dat, we hebben de aanbesteding gewonnen als HTM Bus. Dat is een samenwerksverband van Kikbus en HTM. En ze willen graag onder de oude naam HTM doorgaan. Uh, we hebben de aanbesteding destijds met z'n tweeën gedaan. Omdat we ja, te klein zijn alleen om het te, te hebben kunnen winnen. En nu hebben we de aanbesteding gewonnen. kunnen we zeven jaar blijven rijden. Maar men wil graag met het oog ook op de, de discussie in de Kamer een inbesteding krijgen. Maar ik denk dat dat in, dit, in deze omstandigheden niet, niet haalbaar is. En welke lijnen zijn getroffen? Nou, alle buslijnen zijn getroffen. Alle buslijnen? Ja, ja. En stel je bent uh, in Den Haag en je wilt toch uh, reizen, wat kan je dan het best doen? Taxi nemen? Het is mooi weer nu, dus fietsen uh, en lopen. Fietsen en lopen. Je kunt heel goed lopen en fietsen. Maar ja, het treurt zeer dat de reizigers te dupe zijn. Wat dat betreft, uh, kijk, ik kan de gevoelens uh, voorstellen en emoties. Maar het mag niet zo zijn dat de reizigers er nu ook over het verkeer last van krijgen. Hoe laat is de staking begonnen? Die is uh, om 11 uur begonnen. 11 uur? En doen ze massaal mee? De busjes is een samen, ja. Ja, dus het ligt echt helemaal stil. Het ligt helemaal stil. En ja. ik snap het niet zo goed, want als jullie een aanbesteding hebben gewonnen, dan hebben zij toch weer werk? Waarom zijn ze dan toch boos? Ja, dat is iets wat mij niet helemaal duidelijk is, eerlijk gezegd. Oei, dat is wel zorgelijk, want dan heeft u onvoldoende met ze gepraat. Dat weet ik niet. Dat ze van twee kanten, twee partijen met elkaar luisteren en praten met elkaar. Er zijn natuurlijk discussies in de kamer geweest die uh, soms verwachtingen wekken die uh, ja, niet aan de, de realiteit uh, voldoen. We hebben namelijk de aanzettings hier geweest. Uh, de wet voorziet er nog in dat het zo kan. Uh, ik denk ook dat we blij moeten zijn dat we gewonnen hebben... Van nou, uh, met de oude CO en de, de goede arbeidsvoorwaarden die we hebben kunnen doorgaan. Uh, dat we zeven jaar zekerheid uh, hebben om dat uh, busvoer kunnen kunnen uitvoeren. Dus ik denk dat we blij moeten zijn dat we die aanbesteding gewonnen hebben. Ik hoop dat uh, ja, ook de chauffeurs dat uh, kunnen gaan begrijpen. Uh, weet u hoe lang ze doorgaan? Hebben ze gezegd hoe lang ze wild staken? Of is het dan niet wild meer? Dan is het niet wilde, dus ik heb er geen zicht op en ik durfde ook geen enkele voorspelling op dit moment op los te laten. Ja. Oké, okay, nou Marcel Bril is op dit moment in Den Haag en loopt bij de stakers. Marcel, goedemorgen. Wat gebeurt er precies? Goedemorgen. Ja, er staan gewoon heel veel trams en heel veel bussen in het centrum van Den Haag. Ik tel zo vijf trams achter elkaar. Het centrum ligt helemaal in het zonnetje. Uh, normaal rijden hier bussen af en aan. Trams rijden hier ook in het centrum. Maar nu even niet. En ik loop even naar binnen, meneer. U zit er werkeloos bij. U bent normaal een tramchauffeur. Wat bent u nu? Een wilde staker? Ik ben, uh, ik ben nu een wilde staker. Waarom? Nee, ik, ik, denk dat u in, uh, ik ben een bedrijfsads die ingewerkt wordt door deze meneer naast mij. Aha, maar... Uh, is anders dan u verwacht. Want wat, wat is er aan de hand? Kan iemand mij dat vertellen? Nou, de bus die doet een wilde staking. En die staat op het spoor. En daarvoor kunnen wij ook niet verder. U bent van de tram. U doet eigenlijk niet mee als, uh, als, als trambedrijf. Uh, nee, als trambedrijf niet. Zozeer. Wij worden hier ook mee geconfronteerd. Ik wist dit ook niet. Ik ben gewoon mijn werk bezig. En nu staan hier trams op een rijtje allemaal, alle trams die normaal naar het centrum hebben gereisd. Wat moest u zeggen tegen, tegen de passagiers uitstappen, we kunnen niet verder? Nou, wij rijden momenteel instructie, dus we rijden leeg, we rijden niet met passagiers. We zijn uiteraard wel even passagiers aan het verwijzen die uh, vragen hebben om toch te kijken of ze uh, op hun bestemming kunnen komen. Maar u staat niet achter die wilde staking? Dat heb ik niet gezegd, wij doen er niet aan mee. Maar wat is de reden? Ja, ik moet het eigenlijk aan buschauffeurs vragen. Maar u heeft natuurlijk ook met buschauffeurs uh, gepraat. Wat is de reden dat zij uh, wild aan het staken zijn? Nou, u zegt het goed. Ik denk dat u het echte antwoord krijgt als u een buschauffeur het gaat vragen. Ja, maar uh, als u mij nou even bijpraat, dan kan ik met wat betere vragen uh, richting buschauffeur. Wat is de reden? Wat ik u net zeg. Ik denk de echte reden dat u die bij de buschauffeurs moet halen. Oké, okay, nou dan ga ik even op zoek. <lacht> Dit is tram 16, dacht ik, hè? Nee, dit is een instructietram. Een instructietram, aha, ja, dat had ik niet kunnen zien. Maar er staan ook allerlei trams die normaal dus dit uh, stuk moeten passeren. Ja. Ik zie al wat bussen. Uh, ik myself. loop even naar de overkant. Maar ik ga even kijken of ik straks een buschauffeur kan spreken... om de echte reden te achterhalen. Ja, we denken altijd dat het lastig is om politici te interviewen... maar dit is nog veel moeilijker, hè? <lacht> ja, ja, ja, dat is toch wel een <lacht> vak apart, ja. Dat uh, is wel eventjes te wennen. Ik loop nu even naar een bus die hier stilstaat. Maar het probleem is ook, de bussen staan stil, de deuren zijn dicht... en de buschauffeurs zijn tot nu toe allemaal uh, nog uh, onzichtbaar... Maar ja. Uh, ja, ik zie hier inderdaad uh, heel veel bussen en uh, een aantal trams. Maar zoals gehoord, de tramchauffeurs die wilden eigenlijk ook niet uh, hier uh, uh, meestaken. Maar ja, dat gebeurt nu wel omdat ze gewoon niet verder kunnen. Omdat ja. al die bussen op een trambaan staan. Nou, als jij een buschauffeur gevonden hebt die wel iets wil uh, zeggen, horen we het graag. Marcel Bril vanuit Den Haag, dankjewel. Kim van Keeken, die is hier ook nog journalist. Die schreef Ons Bescheidenheid. Zijn, zijn, wie is het makkelijkst qua politicus om te interviewen? Wie laat het meest los? Het makkelijkst, ja. We hadden het net over buschauffeurs, is ook lastig. Maar. Weet je, uh, Kees van der Staaij is een lekkere babbelaar. Een soort held van jou, hè? Je hebt ja. je boek aan hem aangeboden. Ja. Je hebt het steeds over hem. Ja, ik vind het echt. Ik ga het ook helemaal Ja. <laughs> nee, ik vond Andere Rauw trouwens ook altijd een prettig politicus. Maar weet je, politici zeggen nooit de waarheid. Nooit. Zelfs Kees van der Stein niet. Zelfs Kees van der Stein niet. Wat is dat nou weer voor? Uh, ja, het is, het is niet cynisch bedoeld. Maar uiteindelijk moeten zij gewoon ook hun plannen verkopen. Maar zeggen nooit de waarheid, dat is nou, wel nooit de, Nee, nooit de waarheid. Maar ik bedoel, ze, ze laten nooit het achter van hun tong zien. Dat is vooral. Er zit altijd iets achter. Dus als je zegt, wie is nou maar nou, is het dan een leuke wereld om daarin te werken? Jawel. <laughs> jawel. Waarom dan? Als niemand de waarheid vertelt. Nee, nou. de waarheid, dat is een beetje dik aangezet. Nou, waarom het wel leuk is. Um, ja, mensen moeten gewoon hun plannen verkopen. Als je dat doorhebt, dan is het ook weer niet zo gek. Want toch? dan snap je voor welk deel ze wel de waarheid ja, vertellen... Ja, en voor welk deel ja. het verkopen van de plannen is. Ja, precies. Toch? Maar was het voor jou, afgelopen kabinet, was het, was het wel smullen? Voor jou als, als journaliste? Ja, maar volgens mij is het altijd smullen in Den Haag. Ik, ook als je oude journalisten spreekt... die hebben ook altijd prachtige verhalen over vroeger. Het is toch een beetje een doorlopende soap. Ja. Met elke dag weer een cliffhanger. Ja. En jij wilde wel oud worden als ik zo naar je kijk. Ik wil daar oud ja. worden. Niet of je <laughs> überhaupt, well, überhaupt oud Maar nou, daar <laughs> weet ik niet. Nog een jaartje of vier, vijf en dan. En dan? Dan is het wel klaar. Dan ben je afgebrand. Ik wil het nu al een Opgebrant. beetje meer gaan niks. Nou, opgebrand. Dat ja, weet ik niet. Nee. Dat ja, klinkt wel een beetje dat het allemaal wel wat. Wel, wel, wel, nee, ja, het is een ja, hartstikke leuk. Gids, de je krijgt er volgens mij heel veel energie van. Juist. Hmm. En zou je zelf ook de politiek in willen? Nee. Waarom niet? Nou, het lijkt me echt heel erg moeilijk. Echt heel erg moeilijk. Je hebt, ik bedoel, je is hebt heel respect makkelijk. voor goede politici. Ik heb sowieso respect voor alle politici. Want het is natuurlijk heel makkelijk oordelen vanaf mm -hmm. de zijlijn. Zakkenvullers worden vaak geroepen, toch? Ja, daar geloof ik niet in. Nee hoor, ik, ik, ik zie echt mensen die gewoon echt 50, 60, 70 uur... Absoluut. Ik bedoel, je kan het niet met z'n eens zijn. Maar dat is weer wat anders. Ja. Han Ebbelar, u zegt absoluut? Ja, nee, dat hele zakkenvullersgraaf vind ik sowieso belachelijk. Want het salaris wat, wat mensen verdienen... als je het vergelijkt met, met, met andere landen, is het echt belachelijk. Het is zo'n gemakkelijke tekst. Het is een tekst op te scoren. Het is een, echte, een echte politiek is werk, 70 uur per week. En ik denk toch dat als je dat vertaalt in geld, heb je dan Ja, Dus u zegt, daar mogen we ook wel een beetje meer respect voor hebben? Oh, absoluut. ik denk, Maar dat is überhaupt, we zijn sowieso te makkelijk in, in scoren. En mensen afbranden. Ja, het is toch altijd gauw, de telegraaf, de eerste pagina, roep ik altijd. U heeft in ieder geval vanavond een mooi feest. Absoluut. Dat is leuk om naar uit te kijken. Wij gaan er zitten. 80 uh, jaar Hans Vermanen. Met heel veel uh, internationale gasten ook, hè? Ja, ook uh, vrienden. Ja. In de, en dat, de, de koningin de wereld is het, het ik ons altijd geweldig. Ik dank u, beiden, Hans Ebelaar. Uh, sorry, zeg ik nou, en van je het nou verkeerd en Kim van keken. Dat is de, ja. de ja. tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl.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 Dit is Radio 1.